Hier Vara presenteert de 100-jarige man die uit het raam klom en verdween. Na de gelijknamige roman van Jonas Jonasson. De werking Eva Gouda en Koen Karis. Deel 6. Na zijn ontsnapping uit het verzorgingstehuis is Alan met de gestolen koffer in het plaatsje Buringen terechtgekomen. Hier leert hij de kruimeldief Julius kennen die hem uitnodigt voor het diner. Helaas heeft Bikker, de uitermate agressieve eigenaar van de koffer, zichzelf ook uitgenodigd. Alan is genoodzaakt een knock-out te slaan met een koekenpan. De bewusteloze skinhead wordt voor het gemak even in de koelcel bewaard. De mannen besluiten eens te kijken wat er nou zo belangrijk is aan die koffer. Wel ja, 50 miljoen kronen. Dit is helemaal niet goed, Alan. Dit is te crimineel voor mij. Ondertussen heeft commissaris Aronson met pijn en moeite en meer dan een beetje irritatie de verblijfplaats van de verdwenen honderdjarige weten te achterhalen. En er lijkt opeens ook een zorgelijk linkje met de criminele bende Never Again te zijn. Als Never Again achter je aan zit, dan wordt sowieso een pleursbende. De volgende ochtend, als Aronson Alan achterna reist naar Buringen... beginnen ook de tv-zenders langzaam aan lucht te krijgen van Alans verdwijning. Daar lusten ze uiteraard wel pap van. Malmköping, 2005. Goedemorgen, vandaag een wel heel opmerkelijk bericht. Een bejaarde man wordt 100 jaar en lost spontaan op in de lucht. Alan Karlsson uit Malmköping verdween spoorloos op zijn eigen verjaardagsfeest. Waar onder andere de burgemeester van Malmköping aanwezig was. De politie staat voor een raadsel. Naast mij Inger Englund, journaliste. Inger, jij weet hier meer van, hè? Begrijp ik dat goed? Nou, uh, ik zal het je zeggen, Anita. Ik vind het heel verdacht. Heel verdacht. Ik bedoel, hoe kan een honderdjarige man nou zomaar verdwijnen? Honderd jaar? Dat is oud, Anita. Ja, het is absoluut. Yes. Ja, kijk, ik had dus vroeger een opa, dus... En die was zeker ook honderd. Wat? N nee, hoezo? Nou, uh, ja. Mijn punt, Anita. Een honderdjarige man, die verdwijnt niet zomaar. Echt niet. En als hij verdwijnt, ja, dan is hij gewoon uh, de hoek om uh, een broodje halen, toch? nee. Uh, maar nu zelfs georganiseerde zoekacties, die hebben gewoon helemaal niks opgeleverd. Helemaal niks. Dat is toch vreemd? Ja, dat is... En de politie, ja, die doet maar wat. Ja, maar goed, what else is nieuw, hè? Oh, nou ja, je snapt wat ik bedoel. Ik, uh, pardon? Pardon? Ik hoor dat je gewoon denken, Anita. Wat kunnen ze wel? Ik zei niks. Ik hoor het je denken. Ik, ik zei niks. Ik weet niet wat je... En verder... daarom denk ik, daarom denk ik dat meneer Carlson ontvoerd is. Wat? Ja, denk daar maar eens goed over na. Een honderdjarig man op zijn pantoffels. Die heeft toch zelfs zo'n stomzinnige politie als de onze in no time teruggevonden. Nee hoor. Alan Carlson is ontvoerd en waarschijnlijk gemarteld. Mark my words. Ah, goedemorgen, Julius. Goedemorgen, Alan. Uh, goed geslapen. Als vijftig miljoen roosjes. Alleen toen ik net wakker werd, wist ik even niet waar ik was. Ik dacht, dat zou je net zien, hè? Binnen we een koffer vol geld, ga ik spontaan dood. Dat had ik knap lullig gevonden. Ja, dat is inderdaad ironisch geweest. Je in je zwarte loterijen, ga je dood. <laughs> Weet je wel wat het woord ironisch betekent, Julius? Hoezo? Hoe dan ook, ik ben niet dood. Ik heb wel drie nieuwtjes: twee goed, één slecht. Welke wil je eerst? De, de goede, het slechte mag je overslaan. Goed nieuwtje nummer één: de koffie staat te pruttelen. En de buren hebben ons met wat eitjes gesponsord. Kijk, uitstekend. En nummer twee: ik heb nieuwe schoenen gevonden. Die pantoffels van mij, die hebben hun beste tijd gehad. Kijk, ze passen precies. Waar heb je die nou weer vandaan? Zijn die van mij? Alan? Ik zal je toch ook het slechte nieuwtje maar geven. Kennis is macht, Tenslotte. Ja, onzin. Macht is macht. Het slechte nieuwtje, beste Julius... ...is dat wij gisteren iets te veel gedronken hebben. Ja, dat weet ik. En... ...en dat wij daarom vergeten zijn de koelcel uit te zetten... Wat? Ja. En ondertussen is ons lievelingskin het tamelijk doodgevoren. God voor de kinkhoest! Maar daar staat tegenover: mijn eitjes zijn perfect gelukt. Niet te hard, niet te zacht. Maar dat, dat is wel heel erg. Oh, erg, erg. Het is relatief vervelend, ja. Maar zo moet je maar denken, jullie. Het is voor de jongeman in kwestie altijd nog vervelender dan voor ons. En hem hoor ik ook geen misbaar maken. Sterker nog, ik mocht zelfs de schoenen hebben. God voor en nu? Nu gaan we ontbijten. Maar, ontbijten? We kunnen het toch niet ontbijten met een lijk in de koel. Zelfs als de politie dan komt. Waarom zou de politie komen? Heb je nou helemaal niet geluisterd gisteravond? De politie komt hier zowat iedere dag. Ja. Graag Kutje, Alan! Ja, ik zie het probleem. Uh, mocht dat inderdaad gebeuren, dan lijkt het mij een prettig idee... als onze jonge vriend niet langer hier is, als je snapt wat ik bedoel. Dat, dat, is, dat is wel verdoezeling van een lijk waar jij het over hebt, hè? Ah, verdoezeling, verdoezeling. Verplaatsing zou ik het persoonlijk noemen. En hij heeft er geen last van, toch? Alan, hoe kun jij hier zo kalm onder zijn? Ach, het is zoals het is en het wordt... Maar, maar, maar... maar... Dingen zijn nog nooit opgelost door je er druk over te maken. Nou, goed dan. Maar misschien moeten wij dan ook verdwijnen. Voordat er, uh, ik weet niet hoeveel kale andere schreeuwleewelijkertjes achter onze vrienden aankomen. Om over die koffer nog wat te zwijgen. Ik heb volgens mij in de schuur nog een oude treinlorrie staan. Als we hem daar nou eens ophezen. Uitstekend plan. Maar eerst een lekker ontbijtje. Zien eens appelsap. Als hij nou zijn been pakt, dan doe ik zijn schouders. Hij is zo op de lorry. Lukt dat, Alan? Als ik genoeg bommen kon showen om duizend bruggen op te blazen, Julius... dan moet één skinetje ook wel lukken. En de... Uh, ja. ja, goed. Nou, draaien. Draaien. Draaien. Draaien. Ik ga het er niet harder van doen, hoor Julius. Zo. Uh. Zo. Koffer erbij. Even zitten, hoor. Mijn rug is ook niet meer wat hij ooit was. Jij bent ongelooflijk, Alan, weet je dat? Ja, en nu? Waar rijden we dit ding heen? Ja, dat is een goede vraag. Waar wil je heen? Laten we naar het zuiden gaan. Dat voelt als het zo lekker bergaf. En dan vinden we onderweg vast wel een mooi plekje voor onze goede vriend. ja, ja. ja. Oh. Politie. Dit is commissaris Geuran Aronsson. Hallo. Hallo. Meneer Carlson, bent u hier? Hallo. Hallo. Alan Karlsson. Kunt u mij horen? Alan Karlsson. 3 mei 2005, 9 uur 12. Goddomme. Het water stond gewoon nog op, jaren. Als ik twee minuten eerder was geweest. Ik, ik weet niet of het Alan Karlsson was, maar iemand was zojuist nog hier. En wie het ook was, hij is een grote haast vertrokken. Zien Stationsgebouw o, Hier morgen één grote pleurisbende Geen spoor van de bewoner Lijkt me van een verzamelaar van het een of andere soort Woonkamer. Vol. Keuken ook Daarachter zit een Wacht een... even Sinds wanneer heeft een stationsgebouw een koelcel nodig? Ja, ligt verder niets in Hier een slaapkamer o, Ook onder de zooi Wacht eens even Naast het bed staat een paar geruite mannenpantoffels. In de voering staan twee letters geschreven. A.K. A.L.A.N. Karlsson. Oh, twee minuten, diane. Twee miezige rotminuten eerder. En deze hele nonzaak was voorbij geweest. Ook geen spoor meer van de koffer natuurlijk. Maar ook niet van Never Again. Die gasten laten een stuk meer rotzooi achter dan dit. En een stuk meer bloed ook. Ah, die doen dingen met plankjes en spijkertjes, Diane. Het zou bijna kunst zijn als het niet zo gestoord was. Maar ja, wat is er dan gebeurd? Is Carlson onder dwang meegenomen? En maar door wie dan? En waarom? Nou, laat me vast extra koffie aanrukken, Diane. Het wordt een hele lange week. Soms kook ik wekenlang niet voor mezelf, Diane. Ik weken achter elkaar Chinees bezorgen. En dan eet ik dat voor de TV op. In mijn eentje. Ik, ik weet niet zo goed waarom ik dat net zei. Maar mag je negeren? Opnemen. Opnemen, opnemen, opnemen. Jo, dit is Bikke. Spreek we het in? Of niet? maar hij mijn reet roesten. Dus, dus, nou ja, wat ik al zei. Jo, uh, later... Wat druk ik nou op? Nou, wat druk ik op? Zit, zit niet zo te kutten, man? Ja, godverkutje, Bikker, Nou wordt hij helemaal mooi. Als jij dan per se zo stom moet zijn om die koffer kwijt te raken, dan neem je dat telefoon op als ik bel. Heb je dat begrepen? En ik kan me niet bommen of je zit te kakken of, of, of ligt te krikken of dat je verdomme in een museum staat. Als ik bel, dan neem jij op zo kan ik toch geen organisatie rudden, jongens? Kom op! De enige reden voor jou om niet op te nemen... is dat jij nu beide handen nodig hebt om de dief van de koffer... aan zijn enkels van de Vesterbronbrug af te laten bungelen. Dus ga ik er gemakshalve maar even van uit... dat dat is wat er nu aan de hand is. Pel me terug, anders heb ik het plankje al klaar liggen. En de spijkers ook. Leo, met Aronson. Aronsson, waar hang jij uit? In Buringen, luister. Buringen? Luister, dit is groter dan we dachten. Is dat zo? Alan Carlson. Ah, helma, kom binnen joh. Alan Carlson. Maar een half minuutje. Leo! Ja, ik ben er. Alan Carlson is in groot gevaar. Ik ben bang dat de bende Never Again hierbij betrokken is. Never again, Leo. Ja, ja, ik hoor je. Dat is niet zomaar een bende, hè? Als je die tegen je hebt, dan... Doe maar eentje met zalm, Helma. Heb je nog met zalm? Zeg, ben je nou lunch aan het bestellen? Nee. Ik vertel je verdomme dat meneer Carlson in levensgevaar is. En Perguna Gerdin is niet iemand die je tegenover je wilt hebben, Leo. Weet je waar die onbekend staat? om de creatieve manier waarop hij mensen aan dingen vastspijken. Jij klinkt heel gestrest, Aronson. Heeft iemand je dat wel eens gezegd? Heel gestrest. Oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké. Okay, okay. Gewoon uh, rustig blijven. Rustig, kalm, professioneel. Au, tering! Ja, zeg, ik zit wel aan de telefoon, hè, om. m'n ja, ja, baas, sorry, baas. Oké, okay. Gewoon, gelijk, zeg het niks aan de hand. Meneer Magnussen, we zijn de koffer kwijt. Nou ja, tijdelijk kwijt, tijdelijk. Kijk, het ding is. Hi! Gerdi. De uh, hi. wat een heerlijke verrassing. Wat een heerlijke verrassing om door jou gebeld te worden. Wat kan ik voor je doen? Uh, de, uh, ja, ziet uh, uh, uh, uh, u. Nee, Gerdi, nog niet. Wat moet ik zien? Nou. Ik, euh, euh, nou ja, het zit zo, ik wil, de, ik wil, de, ik wil u iets, iets vertellen. Ik, ik, ik, nou, nee, eigenlijk Bikker. Bikker, oh, ja, die, die... Bikker, die Bikker, hè. Ja, die, die, uh, ja. die, nou ja, die, die, die, uh, uh, die snapt het plan nog niet helemaal. Dus ik zeg tegen hem, ik zeg, nou, Bikker, kom op. Hoe, hoe, hoe, hoe vaak hebben we dit niet al, nu al, hè, dat plan is hartstikke helder, maar nou ja, hij, hij wilde per se dat ik jou nog een keer belde, snap je? Hè? Om nog één keer definitief, de, definitief het, uh, het plan uh, de, de, de, de, door te... Uh, uh, uh, uh, meneer Magnussen? Weet je wat ik altijd lollig heb gevonden? Die spijkertjes van jullie. Enig vind ik dat, heb jij dat bedacht? Uh, ik, ja, ja, ja. Heel verrassend. Dat geeft blijk van diepgang. Je leert een hoop over een man door hoe je zijn vijanden kiest te pijnigen. Het is uiteindelijk altijd iets psychologisch in mijn ervaring. Vind je ook niet? Kijk, hoe dieper je in iemands lichaam zit, des te dieper zit je in zijn hoofd. Dat geldt eigenlijk voor alles. En dan vind ik die spijkertjes heel graffineerd. Ja, erg geestig. Ik snap niet helemaal wat Het is die... voor mij allemaal wat te subtiel hoor. <laughs> Moet ik eerlijk zeggen. Kijk, ik blijf van binnen toch gewoon een jongetje. Ja. Yeah. Het kan mij niet grof genoeg zijn. Dus spijkertjes, plankjes, mesjes, kogels. Maar... Dus ja, uiteindelijk is mijn lievelingswapen toch gewoon een trein. <laughs> Zie ik Ik wil niet in iemands hoofd. Ik wil er dwars doorheen. Mm -hmm. Als pikker. Geen simpel plan kan onthouden. Dan ga ik ervan uit dat jij hem heel ver bij mijn koffer vandaan houdt. Yeah. Anders maak ik je dood. Oké? Okay? Oké. Okay. Super, doei! zeer onplezierig gesprekje met zijn eigen opdrachtgever Augustus is het voor Gerdien nog belangrijker geworden om als de dus sonnimeter zijn koffer terug te vinden met Bicker erbij als het even kan. Gerdien kan natuurlijk onmogelijk vermoeden dat beide op datzelfde moment op een oude treinlorry door de Buringse bossen worden gereden. Laten we naar het zuiden gaan. Dat voelt als het zo lekker bergaf. De Buringse bossen 2005 Alan, Alan, hij glijdt weg Ik weet ik, het, ik, ik, Julius, ik doe mijn best Ja, en hadden er een hoedje op moeten zetten Waar, Waarom hebben we geen hoedje op gezet? Om zijn minst een zonnebrilletje Het heeft nou geen zin meer om daarover te ja, Klaar, uurtjes? Iemand gaat ons zien, dat kan niet anders Niemand gaat ons zien Goedemiddag, heren U zei? Ik zei, goedemiddag, heren Goedemiddag. Goedemiddag. Dat is nog eens een vervoersmiddel wat u daar heeft. Lekker weertje, hè? Alleraardigst. Nou, heerlijk zacht. Dat is het woord ervoor. Heel geschikt voor vogelspotten. Ah, u bent vogelspotter. Ja, dat zou mijn verrekijker wel verklaren, niet? Ja, wat interessant. Oh, hoe vindt u een eh, reuze? Afronden nu, Alan... Ja, nou, ik, wat ik er zelf zo bijzonder aan vind, ja, uh, is dat. Ja, he, he, he, leuk inderdaad, uh, meneer, maar uh, wij helaas, wij moeten nu echt er vandoor. Oh. Uh, ja, we zijn op weg naar een, uh, een conferentie en we zijn uh, verschrikkelijk laat. Hé, hey, hey, wacht eens, prettige uh, dag nog, meneer! Kom op. Kom op, kom op, kom op, kom op, kom op. Yo, dit is Bikke, spreek het in. Of niet? Zal mij mijn rijd roesten. Jij bikker! wandelende aanbij. Hompie? Hompie, hier komen. Wat? Ik ben net bezig, man. Bezig, bezig. Hoezo bezig? Hier komen. Ja, zo meteen. Hompie, pik in je broek en hier komen nu. Een man kan hier niet eens even twee minuten een potje handkarren. Godverkale kutje. Nou, wat is er? Bikker neemt de telefoon niet op. Bikker neemt zijn telefoon nooit op. Die snapt niet hoe dat moet. En met dit keer is het anders. Hij moet de koffer overdragen. De wat? De koffer. Hij, hij moet de koffer overdragen. Ah, ah, ja, ja. De koffer, ja, ja. Hompie? Ja, nee, de koffer. Ja, precies. Die Bikker. Wat een rol joh. Hompie, welke koffer bedoel ik? Ogen, oh, gewoon die ene, die, die, die grote. Beste Hoppie, ik zal me vergissen hoor. Ik zal me ongetwijfeld vergissen, maar oh. het leek heel even alsof jij op de een of andere manier nee. het gemist waar wij de afgelopen drie nee, nee. maanden mee nee. bezig zijn geweest. Nee, nee, nee. Het gemist dat er 50 miljoen kronen van deze deal afhangen een plus een handige leven handige. of wat. Ja. Hè? En dat dit alles valt of staat met die ene koffer. Zo kan ik toch geen organisatie runnen. Eén klus, één klus. Dat is alles wat ik wil. Is dat nou echt te veel gevraagd? Nee, baas, maar ik... Hompie, ja. vind hem alsjeblieft terug. En het maakt me niet uit hoe. We moeten die koffer terugkrijgen. Waarom moet ik dat doen? Ja, ik mag toch zeker het huis niet uit. Hallo, enkelband. Oh, is dat wat het is? Nee, geen zorgen, baas, niks aan het handje. Ik vind hem voor je terug. Doe ik gewoon. Dankjewel, hoppie. Zo. Waar zijn we, jongens? Het uh, Buringer Industrieterrein. Kijk, deze containers hier die gaan straks de hele wereld over. Ze staan al klaar. Er komt alleen nog iemand om ze op slot te doen. Hier. Uh, kun jij lezen wat er op deze staat? Ja, gezien. Addis Ababa. Addis Ababa, nou, dat lijkt me uitstekend, was jij. Onze vriend gaat op reis, de bot Maar wel een afscheidswoordje. <laughs> uh, het gaat je goed, jongeman. Bedankt voor de koffer en voor de mooie schoenen. Het wordt ten eerste gewaardeerd. Goeie reis. Bon voyage. En de één. Uh. En uh. twee. Zo, bro. <tie> Opgenaamd zat netjes. Langzaam maar zeker verspreidt het verhaal van Alans verdwijning zich als een olievlek over heel Zweden. Ook de landelijke televisiezenders beginnen zich er nu tegenaan te bemoeien. Het is zoals het is en het wordt zoals het wordt. Zweden, 2005. De jarige man die uit het raam klom en verdween, is nog altijd niet teruggevonden. De 100-jarige Alan Carlsen... ...hoogbejaarde man verzorgingstehuis in rep en roer achterlaten. ...is uitzonderlijk kwiek voor zijn leeftijd. ...lijkt een zeer gevaarlijke gek te zijn. Een vrouw in Stockholm beweert dat zij Carlson heeft betrapt in haar wijnkelder waar hij... ...in Malmö meldde een man dat Carlson hem op straat had aangevallen met een nog hete kippenbout. Eén ding is duidelijk. Eén ding is duidelijk. Eén ding is duidelijk. Heel Zweden weet nu wie. Heel Zweden weet nu wie. Heel Zweden weet nu wie. Alan Carlson is. Ze zeggen nu dat hij ontvoerd is, Tom. Mm -hmm. En ik moet zeggen, ik zou niet weten wat het anders nog kan zijn. Emmy mij vond ondertussen niets meer. Hij was vast mensen nog geldschuldig. Honderd jaar, hè? Dat is een lange tijd om schulden op te bouwen. En dat is het. Of misschien heeft hij zijn eigen dood wel in scène gezet. Ja, waarschijnlijk. Probeert hij spoorloos te verdwijnen, hè? Ergens een nieuw leven op te bouwen. Op Bali of zo. Emmy, ik denk dat de echte vraag hier is... waarom willen ze Alan Karlsson dood hebben? Wat voor verschrikkelijke dingen heeft die man gedaan? Zijn onze kinderen nog veilig? Hmm, ik denk van niet, Tom. Naast ons zit Alice Johansson. Alice... Welkom. Jij bent de hoofdzuster van het bejaardentehuis van waar meneer Carlson is uitgebroken, toch? Nou, dat is niet helemaal de juiste term, natuurlijk, Tom. Verzorgingstehuis, zeggen we. Goed, wij verzorgingstehuis, excuus. Ja, wij vinden dat de lading beter dekken. Kijk, bij, bij ons leven de oudjes niet alleen, nee. Ze worden ook door ons vertroeteld, dat vinden wij belangrijk. Het zijn lieve oude dotjes, weet je Tom, ook al dragen ze niets meer bij. En dat willen wij graag benadrukken. Ja, daar zijn we wat raar in. Maar iedere regel heeft zijn uitzondering en die uitzondering was bij ons Alan. Ik had heel veel last met hem, heel veel helaas. Weet je, wij werken dag en nacht voor onze oudjes. Geen moeite is ons te veel. En om dan op je eigen verjaardagsfeest te verdwijnen, dat, dat vind ik toch erg. En ik kan me niet indenken wie hem in godsnaam zou willen ontvoeren. Nee, zo'n knorrepot. Maar wie het ook is, ik wens hem veel succes. Mijn tip, wat in de oren en een wasknijper op de neus. Hallo, politie? Ja? Goedemorgen, meneer, commissaris Aronson. Ik wilde u. Vroeg me al af wanneer u zou komen. Uh, pardon? Wat heeft hij nou weer gedaan? Wat? Wat heeft wie gedaan? Nou, u komt van Julius Jonsen, toch? De inwoner van het oude stationsgebouw. Uh, ja, hoe weet u dat? Och, iedereen weet het van Julius. Is dat zo? Er is een dief en een oplichter. Ik weet niet waar u hem verzoekt, maar hij heeft het sowieso gedaan. Oké, okay. helder. Nou, mocht u toevallig iets horen, dan... Nou, ik meen het, hè. Dit is een wandelende overtreding, hè, die man. En als jij je penning maar een beetje waard bent... dan gooi je hem nu in de gevangenis. Waarvoor dan? Pardon? Nou, om, omdat hij mijn eieren s'nachts uit het kippenhoek steelt. Meneer... Ja, omdat hij vorige winter mijn nieuwe slee heeft gestolen. Toen had hij hem overgeschilderd en toen beweerde dat hij van hem was of omdat hij constant boeken op mijn naam bestelt... of omdat hij alcohol verkoopt aan mijn twaalfjarige ja, zoon. Ja. Nou, ik kan zo wel ja, even doorgaan. Ja, ja, ja, ja, het is wel goed. Begrepen, ik zal hem oppakken, beloofd. Maar ik moet hem alleen wel eerst vinden. Fijne dag nog. Met wat voor mensen laat jij je in, Alan? Hallo. Ah, goddomme. Waardoor liet ik u schrikken? Dat was echt niet mijn bedoeling. Ik wilde niet afluisteren, maar ik hoorde u toevallig praten. Toevallig praten? Ja, ik stond al een poosje achter u. Ah, ik, ik denk dat ik misschien nog iets gezien heb. Ziet u, ik was vanochtend aan het vogelspotten. Wat verder weg, richting het zuiden. Toen ik in mijn verrekijker ineens een heel specifiek beeld zag. Drie mannen die op een lorry over het oude treinspoor reden. En een van hen zou best wel eens Julius Jonsson geweest kunnen zijn. Dat bedenk ik me nu hoor. Verder een heel oude man, een jongen, maar die was heel erg stil. En ik probeerde ze nog even te laten stoppen om een praatje met ze te maken, maar ze waren heel wantrouwig. Nou goed, dat heb ik wel vaker. Dat kon denk ik door de verre kijken. Nou, en ik dacht, misschien heeft u er iets aan. Nou, prettige dag nog. En lekker weer, hè? Ja. Je hebt geluisterd naar De 100-jarige man die uit het raam klom en verdween. Van Jonas Jonasson. De werking Eva Gouda en Koen Karis. Je hoorde onder meer... Joop Keesmaat, Peter Drost, Manon Blaas, Charlotte Nijs, Bob Vosco, Maarten Wansink en Raymonde de Kuiper. Techniek Frans de Rond. Regieassistentie Hanneke Hendricks en Lonneke Dort, Sounddesign Jeroen Kuitenbrouwer en Bart Henselmans. Productie Karin van Dis, regie Wiebeke von Saher, Anne Lichthart en Marlies Cordia, de Hoorspelfabriek. Deze BNN-Vara-productie kwam tot stand dankzij de NPO. Volgende week, deel 7. Of luister dagelijks om 5 voor 1 naar de Nieuws -BV.